Dan de Vries met het NOS-journaal. Gemeenten hopen vandaag op een hoge opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen. Om kiezers te lokken zijn er op allerlei plekken bijzondere stemlokalen. Zo kan in Soesterberg, dat onder de gemeente Soest valt, gestemd worden in een helikopter bij het Nationaal Militair Museum. In een oude bos kunnen kiezers vanuit de auto stemmen bij een speciale drive-thru. Volgens Omroep Brabant staat er een file bij het stembureau. Het Noorse Openbaar Ministerie eist zeven jaar en zeven maanden cel tegen Mariusburg Hojbi. Dat meldde Noorse media. De zoon van de Noorse kroonprins Mette Marit staat terecht voor 38 aanklachten. Onder meer voor verkrachting, mishandeling en bedreiging. Zelf zegt hij onschuldig te zijn aan de meeste begrijpen. Hojbi zit sinds februari vast. Landen als Rusland en Iran gebruiken steeds vaker gewone burgers om te spioneren of om sabotageacties uit te voeren. Dat zegt de afdeling Opsporingen en Interventies van de politie, die spionnen opspoort tegen de website Politico. Gewone mensen zouden worden betaald voor dat soort acties... en doen het vaak niet vanuit een ideologie. Ze worden meestal via internet benaderd. En daarbij is het niet duidelijk dat het verzoek uit Rusland of Iran komt. Dat meldt Politico. In Nederland is vorig jaar de wet aangepast... waardoor gevoelige informatie doorspelen naar een buitenlandse overheid strafbaar is. Een man die op Schiphol zonder geldig vliegticket een KLM-toestel binnendrong... mag tot 2065 niet meer met KLM vliegen... Op tweede kerstdag sprong hij over een glazen wandje... en ging hij naar een vliegtuig dat zou vertrekken naar Curaçao. Na een eerder incident had hij een vliegverbod van vier jaar. Maar KLM heeft er nu veertig jaar van gemaakt. Het weer droog en zonnig en het wordt 13 tot 16 graden. Morgen opnieuw zonnig, maar in de middag vanuit het noorden wel wat meer bewolking. Het wordt dan maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Zfm, verkeersinformatie.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 Goedemiddag, luisteraars. Ik ben vandaag begonnen met Shania Twain. You're Still the One, gevolgd door de Rembrandts. I'll be there for you. En ik ga door met Roxy Music. More than this. Jutters. Tochtjutters helpen huishouders met het verlagen van het energieverbruik... en de energierekening in de gemeente Zandvoort. Dit doen we door langs te gaan bij huishouders die onze hulp goed kunnen gebruiken. Onze coaches geven uitleg over de energierekening en helpen met besparen. Onze fixers nemen energiezuinige materialen mee en brengen ze samen aan. Onze hulp is gratis. De tochtjutters is opgericht in 2025... Het is een initiatief van Plus Zandvoort en werkt samen met de Energiebank Nederland, Fix Brigade Nederland en de Verbeelding. De Tochtjutters hebben als doel ruim 2000 huishoudens in onze gemeente te helpen. Die moeite hebben met het betalen van de energierekening. Wil jij je energierekening verlagen samen met de Tochtjutters? Stuur dan een mail naar... Tochtjutters at of kom langs en spreek u iedere dinsdagochtend van 10 tot 12 uur. Voor meer informatie over de Tochtjutters bij plus.zandvoort op de Vlemingsstraat 55. Wij zijn op zoek naar inwoners die willen helpen om mensen in Zandvoort met minder geld zorgen en meer warmte in huis. De energiecodes van de Tochtjutters geven bewoners inzicht in hun energieverbruik. En geven tips om de energierekening te verlagen. UB40, falling in love with you.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 and Beth Moon Rising. In één, één, één.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 Può diventare un po' carona, a volte è così vibrante, che al confronto niente al mondo è più importante, eh, ma che bello questo amore che ti prende, che casa se ce l'hai, che a casa più non vai, che senza non ci stai? Si accende se solo penso che stanotte stai con me, stanotte stai con me. Guarda, wie tu mi hai visto mai così? Ma che bello questo amore, troppo bello.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 Oh, Dit was Eros Ramazzotti met Ma C'è bello questo amore. Line dance is een dansvorm die uit Amerika is overgekomen. Bij line dansen worden in lijnen of rijen gedanst. Zo wordt het één geheel. Ook worden er dezelfde bewegingen en op dezelfde maat gedanst. Wat ook kenbaar is voor line dance is dat er vaak een basis gedanst wordt... van bijvoorbeeld 32 tellen. En deze achter elkaar herhaald wordt. In het begin werd line dance alleen op countrymuziek gedanst. Tegenwoordig kun je line dance op verschillende stijlen muziek beoefenen, zoals pop, rock, salsa muziek, Ierse enzovoort. Bekende dansen zijn bijvoorbeeld de freeze en de single waltz. Line dance wordt vaak bij wijkverenigingen en dansscholen beoefend en de dansers zijn soms in country, western of cowboystijl gekleed. Op vrijdag, half twaalf tot half één... En de kosten zijn 40 euro per blok van 8 lessen. U hebt wel 25% korting op de cursusprijs als u een kopie van uw zandverpassing inlevert. En dat is dus vrijdag van half 12 tot half 1. Jerry and the pacemakers, how do you do it? Do you? De renderen met De Reflex. Ben je 18 jaar of ouder of word jij dit jaar 18... zit je met vragen over de overheid en de verzekeringen... fix je zaken en stel je vragen gratis bij het informatiepunt. Zo voorkom je hoge kosten en krijg je waar je recht op hebt. Als je 18 wordt, krijg je te maken met allerlei dingen... die je moet regelen bij verschillende organisaties. Bijvoorbeeld het aanvragen van een DigiD... Het regelen van studiefinanciering en een eigen zorgverzekering. Maar ook als je boven de 18 jaar bent, zijn deze zaken voor jou van toepassing. Bijvoorbeeld als je pas later gaat studeren. Komt hier niet uit, wij helpen je. Geen stress, wacht niet, maar kom naar het Fix Je Zaken Checkpoint. Hier kun je al jouw vragen stellen over andere verzekeringen, toeslagen en de digitale overheid. Je vindt het checkpoint elke dinsdag van vier... Tot half zes in de bibliotheek Haarlem in het centrum, Daarbij de coffee star. Je hoeft je niet van tevoren aan te melden en kan gewoon even binnenlopen. De Kings, a well-respected man.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 And he's so healthy in his body and his mind He's a well-respected man about town Doing a mess, seems so conservatively. And he plays a song to Charles And he goes to the regatta He adores the girl next door Cause he's dying to get at her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 Met Daniel. Het paviljoen is de nieuwe ontmoetingsplek in Zandvoort voor bewoners van Huis in de Duinen. Buurtbewoners en iedereen die het leuk vindt om bij ons langs te komen, wees welkom. Het paviljoen is iedere dag open voor een heerlijk kopje koffie, een lekkere lunch of een borrelhapje. Op woensdag en zondag kunt u ook bij ons terecht voor een avondmaaltijd. Wilt u graag s'avonds komen eten? U kunt van tevoren een tafeltje reserveren... door te bellen met telefoonnummer 5741500. 5741500. En het adres is Huis in de Duinen, Herman Heijermansweg, nummer 73. Ook voor feesten en partijen kunt u bij ons terecht. Vraag de medewerkers naar de mogelijkheden... of bel hetzelfde telefoonnummer. De Effley Brothers... Kate is clown Don't, Don't want you See me shed a tear And you know that it's sincere Don't you think it's kind of sad That you're treating yourself naar het leukste radiostation van Nederland. Artiest in het licht. Etsilia Francesca Rombly, geboren in 1978... ...is een Nederlandse zangeres en tv-presentatrice. Zij begon haar carrière in 1995 als lid van de Nederlandse meidegroep Dignity... Etcilië begon haar solo carrière in 1996 nadat ze de Nederlandse Talentenjacht Soundmix Show had gewonnen en een jaar later de Europese Soundmix Show. In 1998 won Etcilië het Nationale Songfestival en vertegenwoordigde Nederland op het Eurovisie Songfestival met het nummer Hemel en Aarde, waarmee zij vierde werd. Ze vertegenwoordigde Nederland later op de Eurovisie Songfestival 2007 met het nummer On Top of the World, maar plaatste zich niet voor de finale. In 2009 was Atsilia gastvrouw van het seizoen 1 van de Nederlandse talentenjacht De Beste Zangers. Ze zou gastvrouw zijn van het geannuleerde Eurovisie Songfestival 2020... en later van het Eurovisie Songfestival 2021 in Rotterdam. Gedurende haar carrière heeft Atsilia acht studioalbums en twee top 5 singles uitgebracht in Nederland. Hier is Edcilia Rombly met de Nederlandstalige De Liefde